De Vuurproef. Een hoorspel in twee afleveringen, geschreven door Robert Winfield en vertaald door Nick Funke Wardewijk. Regie: Hero Muller. Vandaag deel 1. Het is midden in de nacht. Ik wou dat je wat meer consideratie met me had. Je weet toch hoe belangrijk morgen voor me is. Maar er klopt iemand aan de voordeur. Luister dan. John, er was huis iemand. Oh ja? ja? Ze hebben vijf minuten dan klopt. Ik ben er wakker van geworden. Dat heb je je voor beeld. En als je het goed vindt, wil ik niet meer gaan slapen. lig ik ben Je houdt maar te slapen. Nee, ik ben niet doof. Ik hoor het nu ook. Wie kan dat nou zijn, in de nacht? Wat <coughs> ga je doen? Kijk wie er is. Doe het niet doen, ik ben bang. Doe niet zo kinderachtig. Dus er is iets gebeurd, dat weet ik zeker. Waarom heb je me dan wakker gemaakt dat je niet wilt dat ik ga kijken? Oh, geef me mijn kamerjas Oh, Hier. Dank je. Ja, stil. Het is opgehouden. Ze nee, hebben het licht aan. Je gaan. <coughs> wat doet u nu? Ik ga met je mee. Oh, nee, geen sprake van. Jij blijft hier. Komt er moeilijkheden, dan doe je de deur op slot hier bij de politie. Ja, wat voor moeilijkheden. Doe maar wat ik zeg. Kees, ja, ze Wie is daar? Politie. Politie. Moment. Er is een ander gebeurd. Ik heb het gevoel. Er is een ongeluk gebeurd. Ik heb het in de slaapkamer, dat blijf ik ben. Doe maar wat ik zeg. Ja? Meneer Sommersham? Ja? Meneer John Sommersham? Ja, die ben ik. Wat is het? Wij zijn van de politie, meneer. Mogen we binnenkomen? Waarom? Nee, we hebben slecht nieuws voor u, meneer. Slecht nieuws? Uh, Collins, laat dit maar even aan mij over. Ja, het gaat om uw zoontje, meneer Zoontje. Om Simon! God, wat is er gebeurd? Maakt je niet van streek, Ben. ik het verkeerde adres. Ik vind dat u zich eerst op de hoogte had kunnen stellen van de feitenagent... ...voordat u mensen uit hun wet belt op dit uur. We hebben één zoontje van zeven die ligt vast te slapen. Verbaast me dat hij niet is wakker geworden van uw nachtelijke kabal. Weet u dat zeker, meneer? Allicht. Dan spijt het me dat we u en uw vrouw voor niets hebben gealarmeerd, meneer. We moeten ons vergist hebben. Ja, dat weet ik nog zo net niet. Sommerschum is nou eenmaal niet een naam die veel voorkomt. Maar hij is ook niet uniek. Ja, misschien wilt u me excuseren. Ik krijg het koudje bij moe. Ik heb een drukke dag voor de boek. Goede de heb nog even geduld met ons, meneer. Lees jij, meneer Sommersum, dat signalement dus even voor, Collins? Ja, goed. Nu ja, heb ik het. Simon Sommersham, oud 7 jaar, haar blond, uiterlijk gezond, wondje boven de linker oog. Toen gevallen was, John. Een boelkindrijver wondjes. Gaat u verder, agent. Gewicht 28,5 kilo, klein rood moedervlekje op de linkerboven Dat is zo. En, meneer Sommersham? Wel, zou jij om ze gerust te stellen even naar Simon willen gaan kijken of het er nou is? Ga nee. Doe het zo, goed. Zachtjes, maak het niet pakken! U langstaan, wacht minuut of tien. U sliep wel vast, meneer. Mijn vrouw. Meneer. John! Ja, wat is er? Oh, oh, oh, John! Kunnen wij niet beter naar binnen gaan, meneer? Ja, komt u wel. Dank u. schiet er bij niks meer op. Zo, gaat u zitten, mevrouw Summersham. Pas op. Zo. Dank u. Wat is er met zijn zoontje gebeurd? Om u en uw vrouw gerust te stellen, wil ik u graag vertellen dat het goed met hem gaat. Hoe bedoelt u? Nou, u kunt me geloven, mevrouw Sommersham. Hij mankeert niets en is gezond. Zeg, waarom vragen we Colons niet om een pot sterke thee voor ons te zetten? Dat zal ons goed doen. Thee? Oh ja, het spijt me dat ik daar niet aan gedacht heb. Ik doe het zelf wel even. Ik weet waar de boel Nee, nee, nee, nee. Blijft u nou rustig zitten. Laat mij mijn gang maar gaan. Ten slotte raak je eraan gewend in huizen van anderen rond te scharrelen. Ah, zie je wel? De eerste keer raak, het theefusje. U daar. Wie bent u eigenlijk, hoe heet u? Garwood, meneer. Ik geef jou precies 30 seconden, Garwood, om me te vertellen wat er met mijn zoontjes gebeurt. En als jij mij niet weet te overtuigen, dan bel ik onmiddellijk inspecteur Woodhead op. Maar ik heb u al gezegd, meneer, dat hij veilig is en niets mankeert. En als u precies doet wat wij zeggen, dan hebt u hem morgen terug. Ongediend. Ik geloof dat ik u nog niet om een politiepenning heb gevraagd. Dat had u ook niet, meneer. U bent niet van de politie. Is wel. Nou, allemaal suiker. Opzij. Waarom? Ga de politie bellen. Als ik u was, zou ik eerst eens even luisteren naar wat we te zeggen hebben, meneer. Tjonge, jongen, jongen. Het was me ook een lelijke snee boven zijn ogen. Nou ja, kinderen zijn altijd erg vatbaar voor ongelukjes. Vraag wat ze willen, John. Goed. Ik luister. De thee is klaar. Lekker warm opdrinken. Uh, dames, gaan voor, Collins. Ah, niet waarlijk, mevrouw. Hoeveel moet u hebben? Uh, twee klontjes graag. Oh, <lacht> ja, nee, u heeft het over het losgeld, hè? Alsjeblieft. Ah, oh, dank je, Collins. Hoeveel? U valt me tegen, meneer Sommersen. U gelooft toch niet dat dit maar een goedkope, ordinaire kidnapping is? Een inspecteur van de veiligheidsdienst van het Departement van Wetenschappelijke oorlogvoering heeft toch niet het salaris dat voor mensen als Collins en mij interessant kan zijn, hè? Als het geen geld is, wat is het dan? Heerlijk kopje thee, Collins, prima hoor. Ja. Ja. Eind vorige maand hebben uw mensen het onderzoek naar de samenstelling van een nieuw verlammend zenuwgas afgesloten. Ik weet niet hoe u daaraan komt, maar het is onjuist. Ik heb deze informatie uit zeer betrouwbare bron. Wij weten zelfs de codenaam: MPX32. Ik speel liever geen poker met hem, Collins. Van het effen gezicht kun je niks aflezen. Wij willen de technische gespecificeerde pagina's hebben, meneer Summersham. Nummers 1 tot en met 18 van het appendix A uit het dossier MPX32. Nee. U wilt toch uw zoontje terug hebben? U kunt zich de moeite besparen. Ach, oh, kom nou. Dat is zo. U kunt zich de moeite besparen. Vertel het ze dan, John Vaart. Vertel het dan. Man. Nee, je moet het ze nu vertellen. Weet u, heren, zijn grootste wens was om inspecteur van de veiligheidsdienst te worden. Maar dan moet je getrouwd zijn. Toen is hij dus getrouwd. En met mij. Alleen maar om zijn carrière. Kmijn. Romantisch, vindt u niet? Kmijn. Wij hebben zelfs een kind genomen. Nu is om zijn het genoeg om mensen te vergroten. U, u hebt dus begraven. Jammer voor u. U hebt nou juist de man gekozen die liever zijn zoon opoffert dan dat mooie baantje van hem. Het spijt ons. We wilden uw vrouw niet van streek maken. En we zijn het niet eens met haar lage dunk van u. Oh, wij weten best dat u ons wilt helpen. Ja. Hoor. U probeert mij te intimideren. Wij proberen u niet te intimideren, meneer. Ik wou dat het waar was. Ja, als u niet bereid bent ons te helpen, dan zullen we het heel akelig vinden om te doen wat we moeten doen. Waarom kijkt u het raam, soms? Kun jij zien wie het is, Colins? Een rek. Daar staat een smerus. En dit keer is het een echte. Vanwege mijn werkzaamheden heeft de politie opdracht gekregen dit huis in de gaten te houden. Als er licht brandt om drie uur ochtend, trekt dat vanzelf achter Best! Laat hem maar binnenkomen. Als u er dan zo zeker van bent, dat we proberen u bang te maken, bewijst dat dan. Voor u halverwege bent, dan zijn wij hele de uit. geluid. En dan kunt u de kamer van uw zoontje gaan verhuren. Hij zal hem niet meer nodig hebben. John! Ja, agent, Iets aan de hand, meneer? Uh, hoezo? Ik zag van Ja, ik heb een barstende kop en Ik voel me niet zo goed. Ik kan niet slapen. U weet zeker dat alles in orde is? Ik apprecieer uw eigen agent, maar er is niets aan de hand zeggen dat ik u lastig gevallen meneer Somersham. Ik hoop dat u gauw weer opknapt. <lacht> en u wordt bedankt, meneer Somersham. Hier hebt u de camera, meneer Somersham. U hoeft geen flits te gebruiken. Eén nee, foto maar van iedere pagina. En hij transporteert automatisch. Hierop drukken en klaar is kees. Ja. En dit zal u interesseren. Ik ga nu een foto van uw knappe vrouw maken. Zie ze. En daar nou trek ik hier aan. Kijk. En hier heeft u de foto. Het is voor het eerst dat deze techniek op een miniatuurcamera is toegepast. Hiermee voorkomen we dat vervelende gedoe om u te moeten vertrouwen. Alle topsecret dossiers worden bewaard in onze afdeling maximale veiligheid. Wat u vraagt is onmogelijk. Niemand kan daar zonder een geldige reden binnenkomen. En als je daar binnen gaat, word je door iemand vergezeld. Als je weggaat, word je gefouilleerd. Klinkt nogal verdedigend. Ja, dat is het ook. Ik heb dat systeem zelf bedacht. Dan moet u een ander systeem bedenken om dit probleem te omzeilen. De tijdlimiet voor die foto's loopt vanochtend om half één af. U vraagt het onmogelijk. Hè? Ik zou er maar eens goed over nadenken als ik u was. We laten de camera hier. En we zullen morgen contact met u opnemen om uw besluit te vernemen. Uw vrouw wil u misschien wel even helpen met de beslissing. Morgen wordt u voorgedragen voor promotie. Hij zal niets doen om dat in gepaard te brengen. Zijn werk is nummer één. Dat geldt ook voor ons. We komen er wel uit. Bedankt voor de thee. U moet hem overhalen, mevrouw Sommerson. Hij zal het wel doen. Aan bed. Ze vragen iets wat totaal onmogelijk is, Gwen. Als ik mijn kind niet terugkrijg, John, ga ik van je weg. Nee. Nee, dat niet. De research-genuïst zich onmiddellijk bij laboratorium 1 helden het is ja. Goedemorgen, meneer. Mag ik uw zien? Zeker. Dank u. Ik noteer uw komst op uh, 8.54, meneer Green. Uitstekend, meneer Goedemorgen, meneer Sommersen. Hoorde ik omroepen toen ik het pad opwam? Oh, Dat was niet voor u bestemd, meneer, maar voor de Richard Schoenikers. Ik noteer uw komst op uh, 8.55. Controleert u alle pasjes? Ja, meneer. U heeft niet om de mijne gevraagd. Ik ken u toch, meneer. Of u me nog wel kent of niet, dat heeft hier niets mee te maken. Uw instructies luiden dat u alle pasjes moet controleren. Als ik mijn pas verloren was, had u mij niet mogen toelaten, begrepen? Begrepen, meneer. Maar ik heb hem niet verloren. hij. Dank u, meneer. Dan bekijk hem dan toch, man. Is hij in orde? hij is in orde, meneer. Mooi zo. Dit is de eerste en enige waarschuwing. Dan gebeurt het nog eens een fietje eruit. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Heb je gerocht? Natuurlijk niet. ben nee, niet kwalijk, meneer Stammesje, maar voelt u zich wel oh. goed? U ziet er zo vreemd uit. Ik parkeer niet. U hebt zo'n vreemde kleur. Het ontroert me dat u zo bezorgd bent. De heer aanwezig? Hij is in uw kantoor. Ik zal ik een kopje koffie voor u halen? Dan knapt u misschien wat vanop. Ik drink mijn koffie tijdens de koffiepauze. Niet moet u genoeg te doen hebben. Nee, niet kwalijk. Uh, vergeet niet dat ik vanmiddag voor de raad van benoeming moet verschijnen. Post die getekend moet worden, moet ik voor de lunch hebben. Zou ik dat nu kunnen vergeten, meneer Stammesje? Goedemorgen, meneer Stommelingen. Uh, maak een memo op die ik zal ondertekenen, Price. Herinner de gehele staf aan dat de pasjes moeten worden gecontroleerd, zonder het enkele uitzondering. Ik moest de mijne vanochtend onder die stommeling zijn neus duwen. Goed, dat doen we. En het lijkt me zo dat je er voor jezelf ook eentje moet opmaken om je eraan te herinneren dat er niet mag worden gerookt. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik heb het je al eens eerder gezegd. De post nog niet gesorteerd? Ik begin pas om negen uur, meneer. Als jij niet van plan bent de spat uit te voeren, blijf dan weg uit mijn kantoor. Jawel, meneer. Het is nu twee minuten over negen. Jawel, meneer. Price. Jawel, meneer. Vind jij dat ik meer op heb met mijn werk dan met de gevoelens van de mensen? Maar daar wordt u toch voor betaald, meneer. Dat wij aan het werk blijven, hè? Ik denk dat u thuis wel heel anders zult zijn. Dank je. Heb je nog ooit zoiets schandelijks gezien? Wat? Haat je zogenaamde rapport over de proeven met de schietstoelen. Ik vond het nog wel goed. Dan weten jullie blijkbaar geen van beide hoe een rapport moet worden samengesteld. Nou, als ze stijl is wat aan de populaire kant, meneer, maar hij is wel gedegen. Laat zijn gedegenheid zich dan in het vervolg uitstrekken tot het volgen van de voorgeschreven procedures voor het opmaken van rapporten. Zeg hem dat hij het overdoet. Dit man op de juiste manier. Maar hij heeft er erg veel tijd aan besteed, meneer. Gelooft u nou niet dat u wat al te streng voor de bent? Het was een bevel. Niet een onderwerp voor discussie. Doe zoals ik zeg. Zeker, meneer. Vanmiddag krijgen we dus staartjes, is het niet, meneer? Heb je het in godsnaam over? Nou, de promotie. Als ik die krijg. Ik ben niet de enige die moet verschijnen voor de raad van benoeming. En wat heeft dat met taartjes te maken? Oh, dat is traditie, meneer. Als je promotie maakt, opslag krijgt, of het is je verjaardag, dan worden er vooral je vrienden op kantoor taartjes besteld. En waarom heb ik dan van die gewoonte nooit iets gehoord? Niemand heeft ooit voor mij een taartje gekocht. Oh. Ik ben blijkbaar niet gelukkig in mijn vriendschap. Ah, morgen, soms, ja. Ah. Goedemorgen, meneer Hamilton. Prettig. Ah, ik dacht, ik bid maar even binnen. Als je er een beetje pip uit. Je het toch niet over dat promotiegesprek? Hm. Nee, natuurlijk doe je dan niet. Ik heb toch helemaal niets te Daar Thuis alles goed? Uh, ja, ja, ja. ja moest is met mijn peetsong. <laughs> dat moet nu ook alweer een jaar of zeven zijn, hè? <laughs> de tijd vliegt. Heb ik deze jonge man al ontmoet? Uh, oh, dit is Price, mijn assistent. De heer Price, de heer Hamilton, hoofdpersoneersbetrekking en benoemingen. Hoe maakt u het, niet? Ik maak het best. Dank u, jongeman. Ik zou nu willen vragen hoe meneer Sommersje met mij even te willen excuseren. Dat vind je toch niet erg, hè? Oh, helemaal niet, meneer. Het is maar voor even. Het is echt Sommersham. Ja. Dat meisje, die secretaris in die andere kamer. Dat lijkt me een aardig kind. Shirley heet ze, hè? Ze typt afschuwelen. Ik wil er zo voor de mijne inruilen. Ja, uh... ja, Luister eens. Uh, ik wil graag even rustig met je praten voor dat gesprek. Het is namelijk nog niet helemaal in kannen en kruiken, zoals ik had gehoopt. Oh. Uh, ja, als de meisje op liggen, uh, krijg je die waar natuurlijk direct, dat weet je wel. Want ik heb het eerst niet om de stoelen op mijn stoel of banken gestoken. Maar Sommersham, de zaak is echter zo dat ik niet het laatste woord zal hebben in de hele procedure. Ze hebben Maxwell gestuurd. De topcoördinator van de Veiligheidsdienst. Genghis kan een hoogsteiger persoon. Dan hem is de keus. He? Hij beslist. Ja, maar u hebt er verteld dat die baan voor mij zou zijn. Dat wel, het onderhoud niet alles ja. dan een formaliteit ja, is. Ja, tuurlijk. Dat had ook zo moeten zijn. Maar wees nog gerust. Je stik met kop en schouders boven de andere uit. Maar waarom ja, dan, dan, dan Maxwell? Sommersham, ze zijn aan deze functie nog hogere eisen gaan stellen dan eerst. Het is nu buitenklasse A. Er staan grote dingen te gebeuren hier... En ze zijn er heel erg voorzichtig mee dat ze de juiste man kiezen. Kom nou toch, kom nou toch. Probeer toch wat te ontspannen. Ik heb je nog nooit zo zenuwachtig gezien. Ja. je hoeft toch ergens over in te zitten. Hartgerekend vandaag. Wat zeg je? Oh, moment. Het zou voor mij kunnen zijn. Ik heb ze gevraagd om een telefoontje naar door te bevinden. Hmm. Uh, ja, met Hamilton. Ach, en meneer Hamilton, met Gwen. Ach, hallo. Zeg, hoe is het met jou? Uitstekend. <laughs> ja, mooi zo. Hoe gaat het met mijn peefzoon? Ik zal toch eens proberen vanmiddag even langs te wippen. Oh, huh? dat is leuk, doet u dat. Is John in de buurt? Ja, die staat hier naast me. Ik zal hem even geven. Dag, Ben. Dus je vrouw, zou wil je even spreken. Ik moet er trouwens toch van door. Denk je dat die kleine Sabrina nog een kopje koffie voor mij kan opduiken? Die? Je ziekadressen? Ach, oh, ja, ja, natuurlijk. <laughs> oh, ik vergeet nog wat te vertellen. Omdat Maxwell komt, worden de gesprekken wat vervroegd. We wachten hier bij een uur of twaalf. Huh? Hallo, Ben. Je hebt me niet veel keuze gelaten, vind je wel? Laat we aan de telefoon komen. Goedemorgen, meneer Somersham. Uw vrouw heeft me verteld dat u ons niet per herhalen voorstel wilt aannemen? Ja. Mooi zo. De ondergrond is in High Street. Collins en ik zullen op rond baron best staan om half één. We zullen elkaar daar ontmoeten. U geeft ons het pakje en wij betalen u de waarborgsom terug. Er zijn bepaalde problemen. Ik kan er mogelijk garanderen dat het lukt. Alleen succes wordt gehonoreerd. Een poging alleen hebben we niks. Klokslag half één. En wij zullen geen tijd hebben om te wachten. Uh, misschien wordt het wat later. Ik heb van tevoren nog een belangrijk onderhoud. Als u te laat komt, zijn we verdwenen. Hoe gaat het met Simon? Ben je daar al? Ik ben net binnengekomen. Het onderhoud is verschoven naar vanmorgen. Zoveel, dat doet me we zo weinig tijd. Ik, ik moet wat frisse lucht hebben. De, de, geef mij dat rapport van Archer. ga zelf aan toe. Oh. Doet het toch niet toe? Nee, nee, nee. nee, nee. Natuurlijk niet. Uh, ik ga eerst naar het lab. Waar ik daarna ben, weet ik nog niet. En als je me nodig hebt, laat me dan omhoog. Domme. Philly? Ja? Soms je we zo weg naar het lab. Bel Bill Archie op en waarschuwen. Die bang dat hij stinkbommen zal maken tijdens kantooruren? Nou, je weet best dat hij er een handje van heeft... op zijn eigen houtje zich met de research bezig te houden. En neem je op? Nou, laten we dus maar hopen dat hij zich netjes gedraagt. Wees lief en probeer hem te pakken te krijgen. Zo. Zodan Moment, maar ben je. Kom op hier, Tarantje. Blijf er staan, hè? Huh? Blijf staan, niet bewegen. Goeie god. U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Vuurproef. Een hoorspelling in twee afleveringen, geschreven door Robert Wingfield en vertaald door Nick Funke Bordewijk. De rolverdeling was als volgt: Summersham, Hans Karsenbar. Gwen, zijn vrouw, Willy Bril. Corins, haar broos. Gawood, Gees Linnenbank. Een agent en stem door de microfoon, Pieter Groenier. Portier, Willy Ruis. Shirley, Adrienne Kleiberg de Zwaan. Price, Tim Beekman. Hamilton, Hans Vierman. En Archer Hans Hoekman. Technische realisatie, Leon Dubois en Herman van der Lely. Die regie had, de Vuurproef, een hoerspel in twee afleveringen geschreven door Robert Wingfield en vertaald door Nick Funke-Borgenwijk, regie Hero Muller, vandaag het tweede en laatste deel. Ik had dat deur op door meneer, het spijt me. Spijt het je? Juist. Waar is jouw werkrooster? Nee meneer. Het is nou tien uur vijfenveertig. Jij zou nu bezig moeten zijn met het bepalen van de afbaaksnelheid van de reactiemedia. Ik wou het nog even uitstellen. Oh, zomaar. Ja meneer. Ik had een paar nieuwe ideeën gekregen over die moeilijke kwestie met de schietstoel. En die wilde ik gaan toepassen. Laat me de machtiging daarvoor zien. Die heb ik niet meneer. Juist. Dan moet u dan nog eens wat meer over die activiteiten van jou waarvoor je niet gemachtig bent. Ik wou kijken of het mogelijk was Armeerex geschikt te maken voor het schietstoelproject. Armeerex? Maar dat is een brisante springstof. Maar het heeft een prima drijfkracht als je er kleine hoeveelheden van gebruikt. Ik heb een paar ons weten los te krijgen van de jongen van de explosieven. Jij hebt een paar ons weten los te krijgen, dat is gewoon niet te geloven. Een brisante springstof die vanzelfsprekend aan een beperkend gebruik onderhevig is. En die ze zomaar gratis uitdelen of het zeepmonsters zijn. Dat zal ze berouwen, dat kan ik je wel verzekeren. Uiterlijk vier uur vanmiddag wil ik een volledig rapport op mijn bureau hebben. Met de namen. Ik kan mijn vrienden toch niet verraden, meneer. Dat kun je en dat zul je. We zitten hier niet in de vijfde klas van de middelbare school. Laat je er misschien aan herinneren waartoe je je bij de ondertekening verbonden hebt. toen je hier werd aangenomen. Goede god. Is het dat daar op die bank? Geen zorgen te maken, meneer. Geen zorgen te maken? Dan ligt hier voldoende materiaal om het hele naar de andere wereld te helpen. In deze vorm is het volmaakt veilig. Je kunt het met een hamer opslaan, of het verwarmen, of het verbranden zelfs maar. Zonder een van die slaggoedjes kun je het nooit laten exploderen. Houd die slaggoedjes er dan vandaan, stomkop! Wonderlijk goed is het toch? Het ziet eruit als vettige broodkruimels. Ja, het ziet er onschuldig genoeg uit, maar het ontploft waar dan ook. Zelfs onderwapen. Ik spaar mijn lezing over zijn meritus. Dit gaat terug naar waar het vandaan komt. Goed meneer. Ik zal maken dat het naar het magazijn maximale veiligheid wordt gebracht. Maximale? Uh, geef het dan maar aan mij, dan zal ik het erheen brengen. Mijn vertrouwen in jou is diep geschokt. Ik spijt me meneer. Het zou je gaan spijten. Uh, wil je mijn kantoor bellen en zeggen dat ik bij Brown ben op de afdeling maximale veiligheid? Als ze me nodig hebben, dan kunnen ze me daar bereiken. Maak maar open, Portier. Zeker, meneer. Ja, zet het alarm op. Goed, meneer. Nou, u, meneer Van. Dank u. Dit is verdonde gênant, meneer Somershan. U zegt dat een van mijn mensen het aan Archer heeft gegeven? Precies. Vanmiddag krijg ik het volledige rapport. Moet zeker officieel bekend worden gemaakt? Alles wat er hier voor valt, is officieel. verbaas me dat u deze vraag stelt. Nou ja, natuurlijk. Je bewaart het toch niet bij de dossiers? Goeie god, nee. Ons spul bewaren we in die Nisdaginds. Begrijp me goed, het is volmaakt onschuldig in deze vorm. Als je de slaggoedjes maar uit de buurt houdt. Toch zal ik blij zijn als het achter slot een grendel is. Hé. Hey, kijk eens wat een lelijke scheur daar in de muur zit. De kalk moet ontdrogen. Uh, berg jij nog maar de Ameriks op. Dan zal ik eens even naar die muur gaan kijken. Goed, één seconde. Ja, het is de kalk. Waar is dat verdomme dossier nou? Oh, hier heb ik het. NPX 32 appendix A, Toch jammer dat het niet in de doodpot kan worden gestopt. Zal het departement geen goed doen? Helemaal geen goed doen. Zal iemand zijn ontslag betekenen? Dat is dan ook wel verdiend. Wat, Wat bent u aan het doen? Laat nou, het is te hè? Huh? Ja, verdomme, ik heb het licht aan te branden. Ik vraag me af van wie die het gekregen heeft. Het zou me niks verbazen als het die jonge Jones is. Hij bedoelt het goed, maar gebruikt zijn hersens niet. Klaar? Nee, ja. Nou ja. ik op de alarminstallatie weer in. Portier. Zeker meneer. Sluit de deur. Ja, Deel u bij het vertrek op uh, kwart voor twaalf uur. Is dat zo laat? Wilt u even tekenen, meneer Brown? Nou, ah, Brown schiet een beetje op. Dank u. Zie je zo. Staat u mij toe dat ik u voer meneer? Meneer Sommersum zal mijn antico komen. als ik me niet aan het reglement zou houden. Ja, ja, natuurlijk. Nou, in mijn zakken zit niet veel. Zo, ja. Dank u, meneer. Nu is het uw beurt, meneer Sommersum. Ik heb erg veel haast, helaas. Er bestaan geen uitzonderingen op je regel. dat weet u wel, meneer. Alsjeblieft, hè? Nou, je hebt je verantwoordelijkheid op een verdomd ongelukkig moment teruggevonden, portier, maar ja. Wil de heer Sammersham zich onmiddellijk bij de raad van benoeming melden? De heer Sammersham, onmiddellijk bij de raad van benoeming. Dank u. U oh, kunt beter uh, direct gaan, meneer. En uh, veel succes met uw promotie. De volgende keer beëindig jij je inspectie. Wat de omstandigheden ook mogen zijn. Eigenlijk zou ik je moeten rapporteren, hè? Ik vind dit wel erg hard, meneer Sammersham. Hij wilde u alleen maar van dienst zijn. In het reglement staat ook, meneer Brown, dat wanneer twee mensen de veiligheidskluis ingaan, zij elkaar de gehele tijd in de gaten moeten houden. Bijna vijf minuten lang stond u met uw rug naar me toe. Ik had kunnen wegnemen wat ik maar wilde. En de portier heeft mij niet gefouilleerd. Wil sanction zich onmiddellijk bij de raad van de melden? Dat u. Onthoud goed wat ik heb gezegd. Denkt u eh, dat u die nieuwe baan zal krijgen, meneer? ...daar er geen recht is op deze wereld, zie ik niet goed hoe hij ernaast zou kunnen grijpen. Ik weet niet hoe u erover denkt, meneer maar ik was niet erg onder de indruk van meneer Dickens. Hoe komt die man in Zeewels dan op de voordraad? Misschien kent u zijn vader. Hoogte regionale afdeling personeel. Ja, oh, juist. Ik zou hem nog niet als vuilnisman willen hebben. Goed, dus meneer Dieken, valt af. allemaal mee eens? Ja. Uh, meneer Metro. Ah, uh, wat zei u? ik neem niet kwalijk. Ik zei dat de heer Dieken volgens ons uh, de proef niet heeft gestaan. Ah, waarom? Oh, nou, dat is een hele optreden. En dan die lange zwarte snor met de Mexicaanse bandiet. Hmm. Ik zou het prettiger gevonden hebben dat het niet alleen aan de snor lag. Maar ik ben het met u eens. Hij is niet de man die we zoeken. Nog geen succes. Dat is... Uh, kunnen we zo langzamerhand de volgende gegadigd niet verwachten? Uh, ja, um, de volgende is Sommerschum, De huidige inspecteur van de veiligheidsdienst. Zeer verdienstelijk man. En um, wat gespeuren zeker? Uh, ja, uh, ja, maar dat is verdienst. Ze zegt niet uitstrekken op punctualiteit. Nou, dat begrijp ik niet waarom hij op tijd is. Hij vond nog wel uh, voor half twaalf... Ik dat hem klaar zou zijn. Zullen we zien met het hebben? Ja, binnen. Goedemorgen. Ah, daar ben je dan, Sommersham. Ga zitten. Ga zitten. Dank u. Zit kent oh. natuurlijk de heer Bishop van Stapselectie. Zeker. Goedemorgen, de heer Bishop. Goedemorgen. Ik hoop dat u de heer Maxwell ook nog niet van ontmoet. Ik ken alleen zijn reputatie. Goedemorgen, meneer Maxwell. Goedemorgen, meneer Sommersham. Hopelijk hebben we niet van iets belangrijks weggehaald. Ach, ben ik klaar, ben ik laat. Och, sommige mensen hechten misschien te veel belang aan punctualiteit. Ja, ik zelf eigenlijk ook. Het bewijst een gevoel voor discipline. Noodzakelijk voor dit wij. Eh... Eh, Sommersham, eh, het is al een beetje laat geworden, maar met een beetje geluk zal dit onderhoud even voor half één voorbij zijn. Dank u zeer. Uw belang komt op de eerste plaats, meneer Sommersham. Eh, goed dan, meneer laten wij van start gaan. De methode die wij volgen, Sommersham, is. Oh. Vindt u mij niet u afgesproken, meneer Mersewold? Zeker, zeker, dank u. Oh, trekt u zich niets van mij aan. Ik zet mijn stoel alleen maar zo, dat ik achter onze vriend kan zitten. Nee, nee, u keert u zich niet om, meneer zijn. De heer Hamilton zit voor, ik ben naar toeschouwer. U vindt het toch niet erg dat ik uh, achter u zit? Ik vind het wel wat hinderlijk, meneer Mersewold. Prachtig. Ga verder, Hamilton. Uh, Waar was het gebleven? Oh ja. De heer Bishop en ik zullen het gesprek leiden. En de heer Maxwell uh, zal ook een vraag stellen als hij dat nodig is. Mag ik wat zeggen, Hamilton? Zeker, beste Kiel. Hoewel de heer Maxwell er de voorkant geeft achteraf te zitten, zal hij de beslissing nemen en niet wij. Begrepen? Dat begrijp ik, dank u. Tien over twaalf... Wat doet mee? Hoe goed, nu niet kwalijk. Ik dacht dat u op de horloge wilde kijken. Mijn excuses, meneer Hamilton... Het was mijn bedoeling om zoveel mogelijk op de achtergrond te houden. Goed, eerst dan de antecedenten, dan zijn we daar vanaf. Uh, Acht jaar geleden begon je je werk bij ons als eerste assistent. Dat heb ik niet. Van bovenop bladzijde 2. Oh ja. Twee. Ja, ja, ja. Als eerste assistent. En twaalf maanden later hebben we je overgeplaatst naar de veiligheidsdienst. Waar je naar uitstekend werk hebt verricht in zaken de reorganisatie van het departement. We hebben bevorderd tot assistentinspecteur van de Veiligheidsdienst onder Parsons. Toen Parsons werd overgeplaatst, nam je zijn baan als inspecteur over. Correct dus, hè? Volkomen juist. Ja. Die keer op Parsons werd hij niet overgeplaatst, omdat er een verslapping in de Veiligheidsmaatregelen was opgetreden. Ja, dat is zo. Wie heeft dan de das omgedaan? Ik rapporteer hem als het dat is wat u bedoelt. Ach ja, hoe kom ik ervan? Dat spraakgebruik. Hè? Neemt u niet kwalijk, meneer Samoschamp. U krijgt dus als beloning de baan van de superieur. Ik zal nu een aantrekking maken. Hoe aarzel vooral niet in de mond te snoeren als je vindt dat ik te veel praat. Oh nee, nee. Dat is een nieuw merksel. Eh, Jij bent vlak nadat je bij ons kwam getrouwd. Dat is dus ongeveer een jaar of acht geleden, is niet? Ja, ja. Ik had de indruk gekregen dat de de voorkeur gaf aan getrouwde mannen. En was dat de enige reden waarom ik trouwde? Natuurlijk niet. Ja man, dat is het soort plichtsbetrachting die ik graag zou hebben gezien. Ja, en een, een zoontje, zeven jaar ongeveer. Oh, interessante licht, hè? Hij gaat nu zeker naar school. Ja, meneer. Zoals u zelf hebt gezegd, meneer Semmersum, is het onze officiële gedragslijn aan getrouwde mannen voor onze veiligheidsbetrekkingen de voorkeur te geven. We houden er de theorie op na dat die minder makkelijk om te kopen zijn dan ongetrouwde broeders. U hebt dus de kans gemist om corrupt te worden gemaakt. Oh, het doet er niet toe. Ik weet trouwens niet of ik het wel helemaal eens ben met de officiële gedragslijn. Ik geloof dat getrouwde mannen openstaan voor invloeden. Juist omdat ze getrouwd zijn. Maar ik praat hier te veel. Sorry, toen. Nee, nou, De, de, de <coughs> volgende vragen vallen onder, de, onder het hoofd. Persoonlijk Ah, dan <coughs> laten we een nieuw blad papier nemen. Een groot. Ze zijn nogal op de man af, Sommers. Een rookje? Nee. nee. Dank? Nee. U drinkt niet? U heeft er toch geen excentrieke opvatting over? U bent toch niet een van die godsdienstige fanatiekelingen? Nee, helemaal niet. Zo nu en dan drink ik thuis een glas wijn, maar ik kom nooit in de kroeg of zo. Dan noteer ik stille drinken. Uh, daar protesteer ik tegen meneer Dat Pas maar een grapje, met Samuelson. Uh, gokt u? Nee. Kom nou, u zult toch wel eens een gokje willen wagen. De Derby of de Grand National of misschien zelfs de voetbalpool. Ik geloof niet in gok in welke vorm dan ook. Maar ik zie je de zin van U hoeft zich niet te verontschuldigen. Het is zeer prijsenswaardig. Ah, nu krijgen we mijn meest geliefde onder... Ja, dus... Uh, ja. Ja. <coughs> uh, Sommersom, heb je oog voor de vrouwtjes? Ik ben gelukkig getrouwd. Dat zegt niets. Uh, in mijn geval wel. Nou, dat was dan zonde van het nieuwe veldpapier. Sommige we moeten je deze vragen stellen. Ze bevestigen trouwens onze eigen informaties. Indien alle opgaven juist zijn, zou u best is het toonbeeld van volmaaktheid kunnen zijn waar we naar zoeken. Het lijkt me dat uw aandacht weer aan het verslappen is. Het is juist twintig over twaalf geweest. Ik bied u wel mijn verontschuldigingen aan, maar ik heb om half een een andere afspraak die echt dringend is. Ach, wat spannend. U gaat kennelijk ook geen borrel drinken. U hebt geen afspraak met een andere vrouw, een sigaretje daar ook. Aan. Evenmin zult u naar nou aannemen, andere medewerker van de stad ontmoeten. Uh, ja, kijk, daar hebben wij het onder elkaar al even over gehad, soms. Uh, voor zover wij hebben kunnen nagaan, heb je geen goede vrienden. Wat is uw beste vriend onder de medewerkers? Ik heb hier geen vrienden. En dat hindert u niet? Waarom zou het? Ik heb mijn werk, mijn vrouw, mijn zoon. In die volgorde? Pardon? Misschien kan ik het nu overnemen, meneer Hamilton. Graag. Dat zou de zaak bespoedigen. Ik moet toegeven, meneer Sommersom, dat ik zeer onder de indruk ben. Het was niet zo'n plezierig gesprek en toch heeft u zich geen ogenblik uit het veld laten slaan. Bepaald indrukwekkend. Inderdaad. En dan is er nog een punt in uw voordeel. U hebt een zeldzame karaktertrek. Het schijnt u blijkbaar niets te kunnen schelen dat ze u niet mogen. Een ongebruikelijke eigenschap. Ik bijvoorbeeld wil niets liever dan dat iedereen mij mag. Daarom probeer ik me voortdurend bemind te maken. Nu iets anders. Wat weet u van de post waarnaar u hebt gesolliciteerd? Ik heb begrepen dat er een vacature was ontstaan voor een veiligheidscoördinator. Een eerste veiligheidscoördinator... We hebben de functiewaardering verhoogd. Wij lopen met grote plannen rond. De komende vijf jaar zal deze afdeling veel zo groot worden. En de man op wie onze keus valt zal mee moeten groeien. Onze researchagenda zal van het zijn dat wij... Het <coughs> spijt me dat ik in dit stadium niet meer details vertrekken kan. Strict geheim. Ja. Dank je, Hamilton. Ik weet dat ik ook tegenover jou niet verder hoef uit te werken. Maar er is één ding waar ik het wel over kan hebben. Uit het nieuwe researchprogramma zal dit terrein het doelwit maken van elke buitenlandse agent die de kost van het vaderland waard is. Zij zullen alles in het werk stellen om achter de details te komen van Dan het nieuwe procedé. Ik geloof niet dat het moeilijk zal zijn ze buiten te houden, meneer Maxwell. Ik heb erop toegezien dat binnenkomen vrijwel onmogelijk. Maar beste kerel, ze zullen niet proberen hier binnen te komen, zo stom zijn ze niet. Ze zullen een ingewijde overhalen om inlichtingen te verstrekken. En hoe zouden ze dat doen? Door omkopperij of chantage. Soms hebben we de neiging mensen aan te nemen die betere natuurkundigen zijn dan een waarborg waar voor de veiligheid. Ik heb de huidige staf daar tegen de tand gevoeld, ik heb alles nagetrokken. En ik moet zeggen dat ik redelijk tevreden ben met wat wij hebben. Ja, maar om dit spoedprogramma erdoor te krijgen... ...moeten wij mensen aannemen die anders niet onze voorkeur zouden hebben gehad. Ze zullen niet allemaal van het kaliber van de heer Hamilton zijn. Oh, Dank u zeer, meneer We moeten het nu even onder de ogen zien. We zouden mensen op een hoge post kunnen hebben... ...die toch gevoelig zouden blijken te zijn voor invloeden van buitenaf. De veiligheidsdienst... Moet de rotte appels eerder vinden dan de oppositie. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik geloof hem wel. De man die ik voor dit werk wil hebben, moet in staat zijn ongeregeldheden te raken voor ze zich voordoen. Meer dan dat. Hij moet als provocateur optreden. Ze overhalen. Zien wie voor de verleidingen bezwerkt. Vallen ze. De zwakken er krijgen zich te verspreken. Zou u hiertoe bereid zijn? Vanzelfspreken. Het is bepaald niet iets wat iedereen zou liggen. Die man van ons zou zijn eigen moeder moeten aangeven... als hij van mening was dat ze een gevaar voor de veiligheid zou opleveren. In feite moet hij een reuze rotzak zijn. Oh, ik, ik geloof dat we de heer Sommersham... een rust in die categorie kunnen plaatsen. Dank u, meneer Hamilton. Nee, nee. dat was het compliment bedoeld, bij z'n ah, nee? hm. Als u op deze post wordt benoemd, meneer Sommersham... Wilt u uiteindelijk tot een van de meest gehate mannen van deze instelling gaan behoren? Na mij dan natuurlijk. Maar aangezien u nooit naar populariteit hebt gestreefd, zal dat geen handicap zijn. En welke sporten doet u? Ik geloof dat we dit stadium zijn gepasseerd, meneer Bishop. Ik geloof zelfs dat we aan het eind zijn gekomen. dat pet. tijd. vindt u niet, meneer Samerson. Iemand nog vragen? Nee. Nee? Mooi. Het enige wat ons dan nu nog te doen staat, is ons plechtig terugtrekken. Om tot een unanieme beslissing te komen. Heeft u nog vragen, meneer Sommershoom? Ja, wanneer wordt die beslissing genomen? Ik zou zeggen, vlak na de lunch. En nu ik het toch over lunchen heb... Uh, als u mij niet meer nodig heeft, zeren dan... Ach, ik... natuurlijk. Hè. Gaat u maar gauw, meneer Sommershoom. We hebben te veel van uw tijd gevergd. Uh, dank u, Eh uh, Sommershoom. Bedankt. Ik geloof wel dat hij onze man is. Wat vind jij, bishop? Heren, de zak is opgeschakeld na de lunch. Hoe is de kantine hier? De kantine, ja. Nou, oh, zeer goedkoop. Ja, ze scheen erg goedkoop te zijn, heb ik wel eens gehoord. Zelf lekker nog nooit geweest. Jij, bishop. Ik moet oppassen met wat ik eet. Nee, iets verderop is een aardig klein restaurant. Kun je behoorlijke sandwiches en vleespastijden schrijven? Hmm, lijkt me die ideale dieet voor dus op stere <laughs> nou, Ik stem voor. Eender is in mijn gast. Okay. Oh. Nee, nee, oh. Ja. Zie jij het? Nee. Het is nou klokslag half 1. Goed. Hij komt dus niet. We nemen de volgende trein terug. We veel vuile zaakjes moeten opknappen, maar dit is wel het Duits. Nou, We neem het geld niet aan dan komt onze trein. We ook al zevenjarige jongetjes moeten ontvoeren. Reest! <lacht> wat? Oh, kom op. Gaui. <lacht> ja, we dachten dat hij al niet meer zou komen. Nog een paar seconden en we waren weg geweest. Ik werd opgehouden. Heeft u wat we hebben willen? In mijn actentas. Mooi. Nee, maar hier. eerst mijn zoontje terug. Hmm. In zaken moet men elkaar kunnen vertrouwen. Als iedereen erop stond vooruit te worden betaald, dan zou de industrie naar de knoppen gaan. Het vertrouwen moet van uw kant komen. Ik kan hem niet ineens tevoorschijn voorschijn toveren. Maar ik geef u mijn woord dat u binnen vijf minuten thuis zal zijn. Na het overhandigen van die actatas. Daar ga ik niet meer goed. Het is het enige wat wij kunnen doen. Welke garantie heb ik dat u zich aan uw woord houdt? We schieten er niks mee op als we hem vasthouden. Hij eet ons de oren van het hoofd. Schijnt geen andere keus te hebben. Daar komt onze trein. Ja, vooruit, we hebben niet veel tijd. Laat me de foto zien van pagina 18. Waarom pagina 18? Omdat wij pagina 18 al in ons bezit hebben. Veel te zeggen. Kers. Ja. Ja. Prachtig, prachtig, Dat ziet er echt uit. Nou, het stop terug in die tas. Ja, bruid, en geef dat hele zakje mee. Dank Dank u. Het was me een genoegen zaken met u te doen. Mijn zoontje. Oeh, tja. Ja, ga met de roltrap naar de hal bij de telefooncellen. Ga naar de eerste naast de uitgang. Binnen vijf minuten wordt u gebeld en hoort u waar uw zoontje is. De eerste naaste de uitgang. domme bel dan. Bel dan, verdomme. Ja, meneer, ik wil eh? niet bellen. En u staat daar alleen maar. Ja, ik wacht op mijn telefoon. Het is anders een publieke telefooncel. Oké okay, dan. Hallo. Hallo, is er iemand? Hallo, is daar iemand? Hallo, met wie spreek ik? ben. En jij, is John? Dus je zei je dat ze hebben mij verteld dat ik zou worden opgebeld met nieuws van Simon. Ze hebben ons erin laten lopen. Maar zie je, John? Simon is hier. Ze hebben hem teruggebracht. Goddank. Mankeert u niets? Hij nee, mankeert niets. Hij dacht dat het een spelletje was. Je moet het speelgoed zien dat ze hem hebben gegeven. Oh. John? Wat is er? Je hebt hem voor mij teruggekregen. En ik weet wat het voor jou moet zijn geweest. Het spijt me wat ik gisteren heb gezegd. Doet er niet toe, Ben. Het belangrijkste is dat ik in staat ben geweest mijn kans op promotie niet te bederven. Oh, ja, dat is het belangrijkste. Heb je die baan gekregen? Dat hoor ik vanmiddag. Luister, Gwen, het is van het allergrootste belang dat er niets uitlekt van wat er is gebeurd. Het zou me de dag doen. Ik zal het niemand vertellen. Succes vanmiddag. Goedemiddag. Mag ik u pasje zien, meneer. Alsjeblieft. Dank u, meneer Sommersjoen. Ik uh, noteer u voor 1 uur 45. Vraag jij iedereen om zijn pas zonder uitzondering? Zeker, meneer. Braaf, keer. Ja. Lieve halen. Dag, meneer. Lekker geluncht. Redelijk. Het prijs. denk jij dat een pond genoeg is? Een pond, meneer? Voor de taartjes. Misschien wil jij vragen ze te halen. Heb je die baan nog gekregen, meneer? Ik denk van wel. Meneer Hamilton knikte me heel bemoedigend toe toen ik van de lunch terugkwam. Ik hoop dat ik stapt. Oh, meneer Samerson, ik zag u niet. Uh. Uh, meneer Hamilton vraagt of u onmiddellijk wilt komen. Bent u aan het roken? Uh, uh, tijdens mijn lunchpauze ben ik, ben ik ermee begonnen. Zijn niet goed voor je meisje. Uh, laat de heer Hamilton weten dat ik er aankom Oude mensen, wat krijgen we nou? Wie is veranderd? Hallo, Hamilton. Ah, mooi. Ja, dank u wel. Het sommersje met z'n aantocht, meneer Maxwell. Oh, o, jee. Ja, ik kan hem eigenlijk nog niet hebben. Maar u zei, uh, na de lunch. Uh, ja, maar ik moet nog op een telefoontje wachten... ...voor ik de uiteindelijke beslissing kan nemen. Ah, dat wil je het hebben. Maxwell. Ah, Gaboet, hoe is het gegaan? Hij heeft ons de foto's zonder meer gegeven. En we hebben zijn zoontje teruggebracht. Ach jee. Tja, ik was er eigenlijk al bang voor. Ik had echt gehoopt dat hij meedogenloos genoeg zou zijn om onze man te kunnen zijn. Wat is er meneer? Een moment, Gaboet. Helaas, teleurstellend nieuws, Hamilton. Samerjong heeft bewezen toch niet geschikt te zijn voor die baan. Ik heb hem op de proef gesteld, maar hij is in gebreken gebleven. Oh, god. Inderdaad. Goed dat we het nu hebben ontdekt. Hij had de juiste man kunnen zijn. Dat hij ons toch in de steek moest laten. Ik had er alles onder verwetten. Tja, ik vraag me toch af. Zeg... Uh... Ja, ja Ik neem aan dat hij je de goede foto's heeft gegeven. Ja, die ene die we hebben gecontroleerd was in orde. En de andere? Ja, nou, even kijken. Wacht eens. Wat is er? Nee. Ja, er, er, er zit iets vreemds in ja, die tas. En het lijkt op een hele kruimels. Vettige brood. Ja. Ik zou me niet aankomen, Gaboet. Dat was gaaf, wat is aan de hand meneer. Binnen. U heeft me geroepen, meneer Hamilton. Oh ja, ja, ja zeker. Uh, wou u het hem vertellen, meneer Maxwell? Meneer Maxwell. Ah? Oh ja. U, uh, u hebt de baan, zanassam. U hebt de baan. U hebt geluisterd naar het tweede en laatste deel van De Vuurproef. Een hoorspel in twee afleveringen. Geschreven door Robert Wingfield en vertaald door Nick Funke Bordewijk. De rolverdeling: Summersham, Hans Karstenbach. Archer, Hans Hoekman. Portier, Willy Ruys.